Here we Thank you for inviting me to your house. Yeah. Can you bring my mic just a little bit? Can you the micro a little There you go. That's, can you hear me okay? Can you hear me good? Yes. <laughs> okay. <coughs> By the way, it's, this is my first time in Holland. Uh, yeah. Ja, did, did I say that right? You said okay. it perfectly. This dus is my first time in Holland. Beautiful. And I very The sun was out. De zon schijnt zelfs. Belgium, no sun. In België was er geen zon. Anyway, this is very pretty here. Uh, this is a dream come true for me. De, ik vind het heel mooi hier. Dit is een droomland voor mij. not working. Yeah, it is. You want me to board higher? Okay. There we go. Okay, thanks. No, now it's not. There it is. So. Um, uh, Het to dus you know. is een droom die uitkomt voor mij want ik heb nooit gedacht dat ik letterlijk Torah aan de naties zou kunnen brengen. Om to een klein beetje achtergrond over mijn leven te geven. Jew, ik, ik ben een Sephardische, een Sephardische Jood van Spaanse afkomst. Ik used to be a professional baseball player for six years. En ik was gedurende zes jaar een professionele baseballspeler. Ik met een van uw zonen in Holland. Ik heb met een van uw zonen van Holland gespeeld. De eerste big league player from hier. Hij was mijn teammate. Dus uh, mijn teammaat was iemand uh, van de grote liga hier I, in Holland. Hol ik denk niet long dat long hij scouting. mij zich nog herinnert. Het is te lang geleden. En uh, ik was ook een baseball scout. And, uh And I used to do TV a long time ago. En ik was ook een baseball scout en ik deed tv-programmas al lange tijd geleden. And nothing has ever given me more satisfaction than doing this. En niets heeft me ooit meer voldoening gegeven dan dit te doen. I think that to be a teacher of the word of Yahweh is one of the things that are fulfilling, the most fulfilled things in my life. Dus ik denk een, een leraar te zijn van het woord van Yahweh is de grootste vervulling in mijn leven geweest. Dus sinds ik hier voor de eerste keer nu in Europa ben, heb ik een kans om volgend jaar terug naar België te komen. Finland. Naar Finland. France? Not Frankrijk. Been waren we Mexico. Ze hebben mij uitgenodigd in Mexico. I'm going to Costa Rica next week. En volgende week ga ik naar Costa Rica. I'm going to Canada the week after. En de week daarna ga ik naar Canada. So you understand um, the honor that it is to do this. It's not an easy thing to do. Dus je begrijpt wat er neer het is om dit te doen. Dit is geen gemakkelijke zaak. And the reason why I'm saying this is because I need your help. En de reden waarom ik dat zeg is omdat ik je hulp nodig heb. I need you to help me pray for strength. Ik uh, wil dat jullie mij helpen om te bidden voor kracht. And he'll do the rest. En hij zal de rest. Doen. Amen. Amen. And also help me pray that the Creator will lift up all the teachers. En help mij ook bidden dat de Schepper al de leraren zal opheffen, verheffen. Dus dat ze vanuit Holland ook naar de Verenigde Staten kunnen gaan en so we can, daar ons onderwijzen. Zodat so wij elkaar kunnen aanvullen. Weet je hoe mooi het is voor mij om naar dit land te komen en de Shema te zingen? maar jullie spreken geen Spaans en ik spreek geen Nederlands. Maar we kunnen beide Yahweh in één voet. En toch kunnen we ja samen prijzen in één stem. In his perfect language. zijn perfecte taal. Right? Ja. Okay. En het onderwijs van vanavond gaat een beetje verschillend zijn. Dus ik heb dit onderwerp niet gekozen. Iemand anders heeft het gekozen, en ik uh, kan ermee akkoord gaan. How much time do I have? You, Hoeveel asking... tijd hebben we? Tot 12 uur vanavond Are you serious? <laughs> she's, go, she's going like ah ah Oké, what I'm gonna talk about tonight is in my opinion dus wat ik vanavond ga overspreken is in mijn opinie Een heel belangrijke les over hoe je kan spreken tot Joden. You don't tell them Yeshua loves you. Je moet hen en niet vertellen, Yeshua houdt van u. You prove to them through scripture that he is Mashiach. Je moet aan hen bewijzen door de Schrift dat hij de Messias is. Let me tell you how I did this teaching. This is not a new teaching. This is many people do typology. This is typology teachings. Dus laat mij vertellen hoe ik dit onderwerp, de, uh, hoe ik deze uh, le, uh, les geef. Dus velen hebben deze les al gegeven. Like, dat is, Like ja. Isaac is a, is a type of messiah. Dus zoals uh, Isaac een type van messiah is. Joseph is a type of messiah. Joseph een type van Messias is. I have another two hour teaching on Joseph. Dus ik heb nog een twee uur durende onderwijs okay. over uh, de vergelijking tussen Joseph en Yeshua. Joshua is a type of messiah. Yeshua, Joshua, Joshua is a type of messiah. So what I'm doing, I'm taking Moses... En ik doe alles wat Mozes deed, Yeshua had to doen. Dus wat ik doe, is ik neem Mozes en ik uh, uh, laat u zien hoe alles wat Mozes deed, dat Yeshua dat ook moest doen. De reden waarom ik dit, uh, deze les gaf, is omdat op het internet... I teach op het internet every week. Dus ik geef op het internet elke week les. Dus er zijn mensen van 60 verschillende landen van in de hele wereld die daarnaar luisteren. And there was a, a guy who is Jewish en er was een Joodse man. Die mij uitdaagde. me. Die mij aantaagde. En hij zei: Bewijs mij alleen door de Schrift dat Yeshua de Messias is. But he's a weird Jew, okay? Maar hij is een rare Jood. Strange. Wij zijn een beetje vreemd. Hij houdt de Shabbat niet. En uh, hij heeft mij niet graag omdat ik de mensen leer om wel Shabbat te houden. Hij is Jood, ik ben hij is joods, ik ben joods. I, I tell people keep Shabbat. And niks zegt de mensen Shabbat te hadden, like en hij heeft dat niet raak. So, I was really upset one night. En ik was daar op een bepaalde avond heel boos over. So I decided to use the life of Moses and show him from the life of Moses that Yeshua is the Messiah. Dus ik besloot om het leven van Moses te nemen en hem van daaruit te bewijzen dat Yeshua de Messias is. Now we're going to cover a lot of verses. Dus we gaan een hele hoop verzen bekijken. So I hope you have your with you. Dus ik hoop dat je je bijbels bij hebt. Okay, now what we're going to we're gonna take everything Moses did. Dus we gaan alles nemen wat Mozes gedaan heeft. En let's see if Yeshua did it. En dan gaan we kijken of Yeshua dat ook gedaan heeft. Maar, there's a prophecy in the book of Deuteronomy. I'm going to talk maar about that real quick Er is here. een profetie in het boek Deuteronomium. There we go. Actually, let's move back here. I dus, got it. In okay. Luke, chapter 24, verse 27. Dus in Lukas 24:27. Okay, I'm going to read it in English. You read it in your language, because that way it's easier for her. Oké, okay. dus hij leest het in het Engels en jullie lezen het in je eigen taal. Oké, okay, so get ready. We're going to go through a lot of verses today. Dus uh, zorg dat je klaar bent, want we gaan door veel verzen gaan vandaag. Okay, it says, in Lukas uh, 24, 27, it says, And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them, in alle the de dingen things concerning himself. So Yeshua is saying Dus Yeshua zegt, that in the prophets and in Moshe, dat in de profeten en Moshe, Dat alles daarin staat wat over hem gaat. Now if somebody tries to teach you about Yeshua only from the New Testament. Dus als iemand u over Yeshua wil onderwijzen alleen vanuit het Nieuwe Testament. It's not doing what Yeshua did. Dan deed hij niet wat Yeshua deed. And you gotta be careful. En je moet voorzichtig zijn. They can and they can teach you lies. Want ze kunnen dingen uitvinden en je leugens leren. There's a guy from Puerto Rico, right? From Puerto Rico. There is a man van Puerto Rico who calls himself the Messiah. Die zichzelf de Messias he noemde. He went to Puerto Rico and he says It's like the second coming of Messiah. En hij ging naar Puerto Rico en hij zei: dit is als de tweede komst van de Messias. They interviewed him on, the, on, the, on, the, on the TV, TV. Ze hebben hem op de TV geïnterviewd. None of the teachers, none of the preachers in Puerto Rico stood up to him. En geen enkele van de leraren geen enkele van de voorgangers in Puerto Rico sprak hem tegen. If you're gonna tell me you're the Messiah, Als jij me gaat vertellen dat je de Messias bent. Okay, prove it to me. Oké, okay, bewijs het me dan. I'm looking for Messiah. Ik ik ik zoek naar de Messias. Are you the one? There you go, exactly. Ja. So first of all, they're asking him question on TV. Dus de eerste vraag die hem gesteld wordt op TV. And he makes it sound really good. En hij laat het heel goed klinken. So I asked my friend we were watching the TV the TV program right And ik vraag aan mijn vriend we waren samen dat tv programma aan het bekijken And the lady is not asking him the right question And de vrouw vraagt hem geen directe vragen So I asked my friend let me tell you how I would interview him En ik zeg tegen mijn vriend laat me je zeggen hoe ik hem zou interviewen Where were you born? Waar ben je geboren? Puerto Rico. In Puerto Rico? You're not the Messiah. Dan ben je niet de Messias. Where did you begin your ministry? Waar is uw bediening begonnen? Miami. In Miami. You know the Messiah. Dan niet de Messias. You speak Hebrew? Spreek je Hebreeuws? No, español, Spanish. Ne, no, Spaans. You know the Messiah? Dan niet de Messias. It's over. And then is the interview over. By. Many people believe in this guy. En er zijn heel veel mensen die in die man geloven. Because they don't do what he said to do. Want ze doen niet wat hij gezegd heeft, wat ze moesten doen. Om te, kijk, um, te kijken naar de profeten in de Torah. Dus voor jullie kan dit misschien een eenvoudige les zijn. Je hebt dit misschien al eerder gedaan. And if you have, okay. En als dat zo is, dan is het oké. Okay. Maar luister nog een keer naar. All right. Now, in Luke chapter 24, vers 44 en 45. Says, and he said unto them, These are the words. These, these are the words which I spake unto you, while I, was while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the Torah and of Moses, and in the Prophets and in the Psalms concerning me. So, do you believe in that, right? Jullie geloven daarin, ja? The true dus dat betekent dat ieder van jullie de boeken zou moeten kunnen openen en mij een Jood kunnen bewijzen. Dat Jeshua al deze dingen gedaan heeft. And this is the reason why my brothers, the Jews, the Orthodox, don't believe in Yeshua. En dit is de reden waarom mijn orthodoxe broeders niet in Yeshua geloven. How come the Jews don't believe in as Yeshua? How come the Jews do not believe in Yeshua as the prophet sent by Yahweh? Hoe komt het dat de Joden niet geloven in Jeshua als de profet die door Yahwek gezonden is? Okay. According to Jewish understanding, Moses is the standard. By which any prophet is measured. And they understand that the future prophet sent by Yahweh has to be like Moses. Dus volgens het Joodse begrip is Moses de standaard. Bij welke elke profeet moet gemeten worden. En zij begrijpen dat de toekomstige profeet. die door Yahweh gezonden is, moet zijn zoals Mozes. Alright, so in Deuteronomy 18:18. 18, everybody get your Bibles. Dus Deuteronomy 18. Dat is waarschijnlijk één van de meest belangrijke profetieën over de Messias. And but inside the text, inside the the, the sefer Torah, in maar the Hebrew, you see something that you don't see in English. Dus in maar in de Torah scrollen, in het Hebreeuws zie je iets wat je in de vertalingen niet ziet. Ah, it says in Deuteronomy 18. Uh, it says this. There yeah. we go. I will raise them a prophet from among their brethren like you. In other words, they ha the, the prophet has to be like the Israelites, not a Puerto Rican. Dus de profeet moet zijn zoals de Israëlieten, niet zoals een Puerto Rican. See, that's how I know. Dat that, that is hoe ik That get, guy was not the messiah. That okay? man, not the man niet de Messias was. It says, unto like unto you, and I will put my word to his mouth. Listen to the language. He will put his word in the, the prophet's mouth. Dus hij zal zijn woorden in de mond van de profeet plaatsen. He will speak, and right after the word speak in Hebrew. Dus en hij zal spreken en kijk naar het woord uh, spreken in het Hebreeuws. You find two Hebrew letters standing by itself. Dus daar vind je twee Hebreeuwse letters die apart staan. Now in grammatical Hebrew, these two letters can mean and, or, dus In de grammatica in het Hebreeuws kan dat betekenen en of. But in certain places all through the Tanakh there are certain particular verses that are standing by itself and the rabbis don't know why. bepaalde plaatsen door in de hele Tanakh. There are certain particular verses that are standing by itself and the rabbis don't know why. Dus er bepaalde verzen waar deze twee letters apart staan en de rabbijnen weten niet waarom. The rabbis call that a um a scriptural anomaly. It's not normal. It's dus de rabbijnen noemen dat een een een abnormale schriftvers. Hmm. It's just that they don't know what it means and they don't want to say they don't know. Uh, dus het, het zegt dat ze uh, niet weten wat het betekent, maar ze willen niet dat je weet wat het betekent. Is the Aleph and the tav? Dus dat is de alef en de tav. The alpha omega. Dus de alpha en de omega. You also find it in Bereshit chapter 1, verse one. Dus dat vind je ook in Genesis 1 vers 1 Bereshit, Bereshit. Barah. Elohim, et, alef tav, standing by itself. Is not translated in your Bible. Dus die. Uh, Hebreeuwse woorden die ja, hij uh, zei. Berechit. Barah. Bara, Elohim et. Elohim et. Dus die twee letters. Staan niet in uw Bible. Now I can talk to you literally two hours on that first verse alone. Dus ik kan letterlijk twee uren onderwijzen over dat really? vers alleen. It's exciting. Maar dat is zo so opwindend. Messiah is right in the text. Messiah is <laughs> daar in the text. Alright. So here we says Not his own words, his words. Dus hier zegt het dat de prophet de woorden van Yahweh moet uitspreken. Niet zijn eigen woorden, maar zijn woorden. Verse 19. Verse 19. It says, and it shall come to pass that whosoever will not harken unto my words, which he speaks in my name, I will require of him. Dus hij legt hier de nadruk op 'hij', Dus dat is de prophet. Hij kan alleen maar de woorden uitspreken die Yahweh hem who, geeft. And who is he? the and the dus en wie is hij? De alef and de taf. Dus en wie is hij? De alef en de taf. All right, now. Are you with me? you with me? Be yes, Begrijp yes. je het? Ja? Begrijp je het of niet? Are you always this quiet? We zijn jullie altijd zo rustig. Really? Ja? I went to Canada. Oh, good. See, I went to I went to dus ik ben in Canada geweest. And, you know, I'm excited about the word. You en know? ik ben zo opgewonden over het woord. And there's people going like this. And die mensen zitten er zo. And I'm going like, oh my God, they don't, they don't like me, they're gonna throw me out. Oh, and I think to myself, oh, oh, oh, ze hebben mij niet graag. ze gaan me eruit. And I ask the question, are you okay? Are you enjoying yourself? And then um, stel ik de vraag. Zijn jullie okay? Ben jullie goed de tijd? One guy goes like this. And eenige gaat er zo. He goes, don't worry, Rico. Dus zegt Marcus geen zorgen Rico. What canadians? Wat zijn Canadezen. Oh. It's normal, they just like to listen anyway. Dat is normaal, we, we, we willen alleen maar luisteren. So Joe, okay. So the question is, do, does does Yeshua qualifies the prophet sent by Yahweh? Dus kwalificeert Yeshua als de profeet die gezond is. Gezonden is door Javier. Dus, gedenk uh, dat de kwalificatie is dat hij door de Vader moet gezonden worden. Okay, so find what Yeshua says. John de, 12, Dus laten we kijken wat Yeshua zegt. very important. Dus, uh, hij zegt alleen, hein, dus ik. ik Zeg geen enkel woord van mezelf, alleen wat de Vader die mij gezonden heeft. He gave me a commandment which what I should say and what I should speak. Yep. Yeah. You dus see, so whatever Yeshua said comes directly from the Father. Dus eender wat Yeshua zegt komt rechtstreeks van de Vader. If Yeshua would have spoken anything new coming from his own. Als Yeshua iets nieuws zou gezegd hebben, dat van zichzelf kwam. As the zou and as the hij prophet. gedisqualificeerd geweest zijn als de Messias en als de profeet? So, so, some people, that verse means nothing. To me, to me means everything. Dus de, voor sommige mensen betekent dat vers niks. Voor mij betekent het alles. It says in John 5:23: says this, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honor not the Son, honor not the Father, which has sent Him. Okay, let's move on to the next one. You there? All right. It says in John 5.30, it says, I can of my own self do nothing. It says, as I hear, I judge. And my judgment is just because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. You see this all through the Brighad Hashem. Dus dit zie je door het hele Nieuwe Testament. And this is one of the biggest proof that Yeshua was sent by Hashem. Dus en dit is een van de sterkste bewijzen dat Yeshua door Hashem gezonden is. The Hebrew word is shaliach. Dus het Hebreeuwse woord is shaliach. And you see this in the temple service. En dat zie je in de tempeldienst. In the temple service they used to have a ritual. In de tempeldienst hadden ze een ritueel. It's called the waters of uh, the waters of salvation. En dat werd de water van redding genoemd. And this is really cool. En dat is echt fantastisch. They would have the high priest come from the temple. Daar hadden ze de hoge priester die van de tempel kwam. To typify heaven. Die de de hemel vertegenwoordigt. And he walks down to Gehenna, that pool of Seloam. En hij gaat neer naar Gehenna, dus de pool van Seloam. On the way down from the temple to the pool of Seloam. En op de weg naar beneden van de tempel naar de pool van Siloam. And they were singing and dancing and playing music. De, zongen Ze zongen en dansten ze en speelden ze muziek. And there, were, there was one person playing a flute. En er was één persoon die de fluit speelde. And the flute had a name. En de fluit had een naam. The pierced one, The pierced one, de okay. doorgestokene. So what's interesting, we we'll go down to the pool. Dus wat interessant is, ze gaan neer naar de pool. And the waters of the pool had a name. And de water van die pool hadden ook een naam. Now the pla the name of the place is Siloam. Dus de naam van die plaats is Siloam. Siloach in Hebrew. Siloach in It means, means the sent one. En dat betekent de gezonde. Remember the priest who comes from the heavenly realm. Dus je denkt, de Priester die van de hemelse gewesten komt. Yeshua do, the dus Yeshua is die kohen ha de hoge he bring, priester. He comes to the earth. Hij komt naar de aarde. And he right? En hij brengt redding voor. Well, the, of the pool De water van die pool had, a name. Die, dat had een naam. Die had naam. Jeshua. Salvation. Redding. So they will grab the water of dus the pool of the sent one. Dus ze the pool nam, of salvation. The num water van de pool van And de go. gereddenen de de pool van redding. And they go back to the temple. En dan gingen ze terug naar de tempel. And in front of 300.000 people they start pouring the water on the mitzvah on the altar. En dan in voor 300.000 mensen begonnen ze het water uit te gieten op de, het altaar in de tempel. En de priester ging zeven keer rond het altaar. And then they will start water, which the Ruach en dan begonnen ze het water te gieten wat een uh, weerspiegeling is van de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Wat interessant is ze psalms 118, through 118. 113 through 118 the hallel dus, songs wat, wat interessant is ze begonnen liederen te zingen de hallel song liederen van 118 tot 100 Everybody was singing Everybody was singing. En iedereen zong mee. The Levites were singing. De Leviten zongen. The musicians were playing. De muzikanten speelden. En hun grootste verwachting was, waren de wateren van redding die de Heilige Geest op het altaar zou brengen. En opeens beginnen ze te bidden en te zingen. Anna Adonai Hoshiana. Ah, ah, Anna Adonai Haslikana. save us, O oh Lord, save us now. We pray. ons ons nu. Dat bidden we. At that moment, Yeshua gets up and says, "Is anyone thirsty?" En op dat moment staat Yeshua op en dan zegt hij, "Is er iemand die dorst heeft?" Zie je het? makes sense. John chapter seven. Nu maakt de tempeldienst uh, uh, brengt die logica. You see how the, the, the, the Hebraicness brings life to the Brighadashah, the S Torah. Zie how hoe het Hebraïse leven brengt aan het Nieuwe Testament? I was hoping I get a wow there. Ik hoopte dat er iemand wow zou zeggen. You guys are a tough crowd. <laughs> <laughs> <I'm laughs> Jullie are moeilijk. All right, here we go. So now, in John chapter 7, let's move on. What we're going to do, we're going take the life of Moses and the life of Yeshua. Dus wat we zullen doen, we nemen het leven van Mozes en we nemen het leven van Yeshua. Because the Moses was the standard of who the prophet would be like. Dus want Mozes was een, de standaard van hoe de profeet zou zijn. Oké. Okay. Oké, okay, says when well, Moses, go ahead read that one. that's Oké. Okay. Dus Mozes maakte zichzelf voor de eerste keer bekend, maar hij was afgewezen bij zijn broer, door zijn broederen, maar de tweede de keer toonde Mozes zichzelf met de kracht van Yahweh als de verlosser van Israël. Keep going. Don't get used to it. Let's go. Okay. So now I read the part of Yeshua. Yeah, yeah. Dus Yeshua, toen hij zichzelf voor de eerste keer aan zijn broeders bekend maakte, wezen ze hem af. Maar de tweede keer zal Yeshua zichzelf tonen aan zijn broederen wanneer hij komt in de naam van Yahweh als de verlosser van Israël. So Moses is a redeemer. Dus Moses is een verlosser. Yeshua must be a redeemer. Dan moet Yeshua ook een verlosser zijn. Now. Dus dit is een midrash vanuit de rabbijnse geschriften. This is a commentary. Dit is, dit is een commentaar. They tell you something very significant about that prophet. Die, wat u iets zich, uh, heel belangrijk uh, vertelt over die profeet. Says my beloved spoke. Mijn geliefde heeft gesproken. And said unto me. En hij zei tot mij. He says, I am Yahweh Ik ben Yahweh uw Elohim. I know the exposition of the text. En een ander gedeelte van de tekst. My beloved is like a gazelle. Dus mijn geliefde is als een gazelle. Israel, ok? It's like ja. Israel, like a gazelle. Dus zoals Israël. It says, explained by Rabbi Isaac. Dus dit is uitgelegd door Rabbi Isaac. Says, Say to the Holy One, blessed be he. En hij zegt, tot de Heilige uh, gezegend, zij. Hij. Listen to this, it's really intriguing. He says, sovereign of the universe. Hij zegt: Heerser over het heelal. You have told us that you will come to us first. You, u, hebt ons gezegd dat u eerst naar ons zou komen. My beloved is like a gazelle. Mijn geliefde is als een gazelle. They're connecting the gazelle to the Messiah, okay? Dus ze, ze, ze, verbinden de gazelle met de Messias. Dus de eerste so the first redeemer, I'm sorry, as the gazelle appears and then disappears. Zoals de gazel komt en dan weer verdwijnt. So, so the first redeemer appear and then disappear. Zo zal de eerste verlosser komen en dan weer verdwijnen. Moses appeared. Ja, Moses verscheen. Was rejected. En hij werd afgewezen. And then he came back. And then he came back. Yeshua comes over the first time. Dus Yeshua komt de eerste keer. He was rejected. Hij was afgewezen. Disappears. Hij verdwijnt Then he comes back. en dan komt hij terug. You see the rabbis tell you this stuff. Dus dit is wat de rabbijnen u vertellen. So now you have a to Torah, Dus hier heb je de Torah. De, het Nieuwe testament. And en rabbijnen. Saying the same things. Die hetzelfde zeggen. You get that? Begrijpen okay. jullie dat? Alright, zegt In de Scrolls. How many of you know what the Dead Scrolls are? Dus in yeah. de dode zeer Hoeveel van Kuman. jullie weten wat de dode zeer is? Als dus voor de wonderen die niet van het werk van Adonai zijn, When he, that is the Messiah, als hij, die de Messia is, comes, then he will heal the sick, wanneer hij komt, dan zal hij de zieken genezen, resurrect the dead, de doden weer laten leven en de pooren de goede nieuws. En het goede nieuws aan de armen vertellen. Now these people didn't believe in Yeshua. Dus deze mensen geloofden niet in Yeshua. This was written before Yeshua. Dit werd was, was geschreven lang. So before they were Yeshua. expecting the Messiah to do wonders and miracles. Dus ze verwachtten dat de Messias wonderen en miracles zou doen. But why were they expecting the Messiah to do wonders and miracles? Maar waarom zouden ze de Messias Zouden ze van de Messias verwachten dat hij wonderen en mirakelen Because Moses came to and Omdat Moses wonderen en mirakelen deed. So they that has to be like Moses. Dus ze begrepen dat de uh, Messias zoals Moses moest zijn. Do you realize how important that is? Begrijpen jullie? Hoe belangrijk dit is nu niet. zijn geen christenen die je dit niet it's vertellen. The ancient Levi's, the ancient Levi's before Yeshua. Het zijn de oude levieten van lang voor Yeshua die jullie dit nu vertellen. In de midrash Ruth Rabba 5:6. This is really, really good. I like dus this. Dus in een andere midrash die heel belangrijk is. Says he will be the last dus hij zal de laatste uh, verlosser zijn. Messiah. The right? Messias. As with the first. So Moses. as the first Moses. As the first deliverer reveal himself first. Zoals de eerste bevrijder zichzelf eerst bekend maakte aan de Israëlieten en zich dan terugtrof. So will the last reveal himself to the Israelites and then for a while. Zo zal ook de laatste bevrijder zichzelf eerst aan de Israëlieten bekendmaken en zich dan weer terugtreffen. Remember that the last deliverer is the Messiah. Dus je denkt dat de laatste bevrijder de Messias is. is this making sense to you? Dus lijkt dit logisch voor jullie? See Dus wat ik doe, ik ga de wereld rond om mensen te leren niet alleen uh, dus de Christenen te bedienen, maar ook tegen de Joden te spreken. And we hebben have the same problem. You see Christianity. En we we, we, we twee hetzelfde probleem. See Christianity doesn't want to follow Torah. Dus uh, christendom wil de Torah niet follow. Judaism doesn't want to follow Yeshua. En in uh, Judaism wil Yeshua niet follow. See they, the Christians need truth, Torah? Dus de christenen hebben waarheid nodig, Torah? And the Orthodox need the Ruach HaKodesh, spirit. And the orthodox have the Ruach de Christianity has the testimony of Messiah. Christianity heeft of christendom heeft getuigenis van de Messias. And in the Jewish writings you have the proof that Yeshua was the Messiah. En in de Joodse geschriften heb je de bewijzen dat Yeshua de Messias. So how do you reconcile them both? Hoe breng je die samen? Hoe breng je die samen? How do you learn from the orthodox about Yeshua? Hoe leer je van de orthodoxen over Yeshua. They pray to Yeshua three times a day in ze the synagogue. Bidden in de synagoge drie keer per dag tot Jeshua. Did you know that? Wist jullie dat? They open the siddur is all about the redeemer, the rock, Yeshua, salvation. Dus ze openen de siddur en het is allemaal over de verlosser en de rots. Dit gaat allemaal over Jeshua. The problem is that the Messiah, the Yeshua, they're expecting. Het probleem is dat Messias, de the Yeshua, die ze verwachten the Jesus does not look nothing like the Yeshua they're looking for. This dus the Jesus the uh, were tone like helemaal niet op de Messias die zij verwachten. Right? And that's a problem. So we we show people the Jews not trying to convert them. Dus wij eh uh, uh, tone dus de de christina om de joden niet te proberen te bekeren. Oké. Okay maar wel door naar de Torah te leren, te leven en hun de Torah te tonen, de dingen vanuit de Torah te tonen. Now I'm going to give you a lot of verses, so okay. get ready to look them up, okay? Dus ik ga je veel versen geven, dus wees klaar om ze op te zoeken. Because if I read them and then she has them, we'll be here until like midnight. Dus <laughs> want als ik ze lees en ik moet ze nog vertalen. Have you guys enjoying yourself so far? Oké. Okay. Okay. Oké, okay, in Exodus chapter 16, verse 4. Dus uh, 16, 4, hek okay, zo it says, Then, then Moses, and the, read the title. Moses, Yeshua, Moses, uh, with the bread, sent, Where the bread, I'm sorry, Where the bread sent from heaven? Dus Yeshua en Moses waren het brood dat vanuit de hemel gezonden is. See, Moses gave bread to the people. Moses gaf brood aan het volk. Yeshua gave bread to the people. Yeshua gaf brood aan het okay, volk. Okay, it says, Exodus then say, then say Yahweh unto Moses behold I will, I will rain bread from heaven for you and the people shall go out and gather at certain rate every day that I may prove them whether they will walk in my Torah or not notice it says they will walk in my Torah or not dus merk op dat hij of dat ze in mijn Torah zullen wandelen of niet and then in John chapter 6 verse 33 so do what she's doing you see what she's doing right here Keep one hand here and keep one hand there. Houden en anteren en een andere hand daar. En weet je wat ik denk? Wat die bonken geeft als hij op die draad. See, I mean, I can tell you what I know and I can keep you entertained, but I want the word to speak. Ja, dus ik ik kan nu vertellen wat ik weet en ik kan nu onderhouden, maar ik wil dat het woord zelf tot u spreekt. It says, for the bread of Elohim, which he comes down from heaven and given life unto the world, then he said unto, Yah unto him, Yahweh, evermore give us this bread. And Yeshua said unto them, I am the bread of life, that he cometh to me shall never hunger, and he that believeth me shall never thirst. Okay? So in other words, the, the, what happened in the wilderness... Dus in andere woorden wat er daar in de woestijn gebeurde. Was, type of Yahweh in was dus een type en een schaduw van wat Yeshua in de toekomst zou doen. Dus de verlosser zal komen en voedsel voor Israël voorzien. And if you read that in 14 of Matthew, en als je in hoofdstuk 14 van Mattheüs leest. Er waren 5000 mensen waren er vijfduizend mensen? There was five loaves. En er waren vijf broden. Bereshit, ja. Shemot, Leviticus, the Numbers and de Numbers en De eerste vijf boeken van. Two fish. Van de Torah. The prophets and the on the on the, on the, on the, on the writings. Twee vissen, de profeten en de geschriften. The two, fish, the two houses of Israel. Of de twee vissen, de twee huizen van Israël. And then after everybody ate. En nadat iedereen gegeten had. They gather what? How many baskets? And hoeveel, uh, hoeveel manden hebben ze dan nog over? Israel. Twaalf. Twaalf, Twaalf. Twaalf stammen van Israël. See? Is that okay? Huh? So anyway. So I see where we go. Alright. It says Moses' mother and Yeshua and his mother. Dus de moeder van Yeshua en Moses en zijn moeder. It just so happened that both of them are name named the same. Dus het, het is toevallig... No, sorry, sorry, sorry. The sister of uh, Moses, ja. nee, Miriam, never mind. It's something dus de zuster van Moses en de moeder van Yeshua hebben toevallig dezelfde ja. naam. Now, Moses' mother was under bondage of the Egyptians as a slave. Dus de moeder van Moses was als een slaaf gebonden door de Egyptenaren. So Miriam, Yeshua's mother, was under bondage under the Roman authority. Dus de Miriam, de moeder van Yeshua, was uh, onder de de slavernij van de Romeinse autoriteiten okay. now who kept Moses and Yeshua saved during the early stages of their lives wie behield Moses en Yeshua veilig in de eerste uh, periode van hun leven in Exodus chapter 2 verse 7 in Exodus hoofdstuk 2 verse 7 it says then said his sister now uh, Moses' sister was Miriam dus de zuster van Moses was Miriam en and Yeshua's zei, mother was Miriam en de moeder van Yeshua was Miriam. And it's interesting, they they, they both kept them safe. Ja, dus zij hebben ze alle twee veilig gehouden. Dus Miriam heeft haar broer veilig gehouden. En Miriam heeft weer... Says then his sister said to, the, to Pharaoh's daughter, shall I go and call uh, to you a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for you? Now, that was Miriam. Miriam said that, let me find Moses' mother. Dus het was Miriam die zei laat mij de moeder van Mozes vinden. So we see that Yeshua's mother was named Miriam. Dus we zien dat de moeder van Yeshua Miriam genaamd And was. En Moses family member was named Miriam who kept him safe. And dus ook dat Miriam Mozes bewaarde. Mozes Moses was raised in Egypt. Moses werd opgevoed in Egypte. And Yeshua went to Egypt. En Yeshua ging naar Egypte. Moses came uit Egypte. Moses came out of Egypt, And Yeshua was brought out of Egypt. And was out of Egypt You start to see all the patterns? Begin je de te zien? There we go. In Exodus chapter 2, 15. Dus in Exodus 2.15. And Matthew 2.15. It says, Amen. Now when Pharaoh heard these things, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh. And dwell in the land of Median, and he sat down by a well. Ooh, interesting. We'll talk about that in a minute. Dus dat is interessant. Da gaan we zelf over spreken. Well, the word well. Uh, over het woord bron. Okay, and says, and uh, uh, uh, Matthew 2 15. And Matthew 2, 15. And was there until the death of Herod in Egypt, that was might be fulfilled, which was spoken of the of Yahweh, the pro um, of Yahweh the, of, by the prophet, saying, "Out of Egypt I have called my son." Okay. So what's interesting is that. Moses meet his wife at a well. Dus wat interessant is is dat Mozes een vrouw ontmoet bij een bron. Yeshua meet a woman by a well? dat Yeshua een well. Dat vrouw ontmoet bij, bij Samaritan een bron. Woman, hè? De Samaritaanse vrouw. And who is the Samaritan woman represent? En wie vertegenwoordigt die Samaritaanse vrouw? The Northern Kingdom of Israel, het noordelijke koninkrijk van Israël, dat 10. Die over de hele wereld uh, verspreid waren. So ze vinden een bruid voor Isaac bij de well, bron, Rebecca. They find. Moses finds his bride by a well. Moses vindt zijn bruid bij een bron. Yeshua finds a woman by the well. En Yeshua vindt een vrouw bij een bron. See, that wasn't just a coincidence. Dat was niet gewoon een toevalligheid. If that didn't happen, then he's not the prophet like unto Moses. Als dat niet zou gebeurd zijn, zou hij geen profeet zijn zoals Moses. Right. Yes? See, people don't look at it that way. Mensen kijken er op die manier niet naar. See, but we Jews, we have to. Maar wij Joden, wij moeten dat doen. Because we have been lied to by many other people calling themselves the Messiah. Dus want we zijn belogen door veel andere mensen die hem Messias noemen. Oké, okay? so anyway. says, Moses going to Egypt, Yeshua entering in the city of Jerusalem. Oké? Okay? Dus Moses die naar Egypte gaat en Yeshua die de stad Jeruzalem binnenkomt. Says, and um, whoops, sorry. It says, and Moses took his wife. This is really interesting. Because Moses comes into, Jews, uh, into e from from Midian to Egypt in a donkey. Dus uh, dit is heel interessant, want Moses die komt van. Uh, Midian naar Egypte op een ezel. So Yeshua comes into in a, in a Dus Yeshua komt ook op een ezel. The rabbis Shalim do in. not know. The de rabbis are confused. De rabbijnen weten dit niet, ze zijn verward. They can't figure out why in the beautiful Torah. Ze kunnen niet ontcijferen waarom in de mooie Torah. Moses found it so important. Dat Moses het zo belangrijk vond. To write down that he came from, e from, uh, from Midian to Egypt op a donkey. Da, om neer te schrijven dat hij van Midian naar Egypte kwam op een ezel. You see what I mean? Zie je wat ik bedoel? De rabbijnen, why would I read commentaries? Dus de rabbijnen denken, waarom schrijft hij dat daar? Ik heb commentaren gelezen. Why will Moses make mention of that? Is, that is it really that important? Maakt Moses hier een notitie van? Is dat zo belangrijk? Daar. Ja, natuurlijk. Ik zei ja. say ja? Yeah. Da. Daar. You guys are too serious. There we go. In yeah, Exodus 420 it says Moses took his wife and his sons and set them upon a donkey, right? And he returned to the land of Egypt. Now what's interesting is that in Zechariah 9:9 This what is, is, is that in Zechariah 9 He yeah, says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion; uh, uh, shout, O daughter of Jerusalem; behold, your king comes into you; he is just" ...and having salvation... ...lowly riding upon a donkey... ...and upon a, and a, and upon a colt... ...the foal of, of a donkey. Yeah. Now, why is that... Ask me, Rico, why is that so important? Only why? two of you, man. You guys are hard. Why? I'm glad you asked. Okay, let's move on. I'm glad that I asked You see, in the Kohelet... kohelet ...which is another commentary... <laughs> dus had another ...it says... Zoals het gezegd wordt, is van de vorige Verlosser. En and Mozes and Moses nam zijn vrouw en zijn zonen. And set him a donkey. En plaatste hen op een ezel. Zo is het ook gezegd van de latere Verlosser. Uh, Verlosser Messias. En dan citeren ze u dat vers, Zechariah 9.9. Riding upon a donkey. Dus arm en rijdend op een ezel. Now that's the rabbis talking. Dus dat is de rabbijnen die dit vertellen. So the Yeshua fulfilled requirement. Heeft Yeshua die uh, voorwaarden vervuld. There it is. Yeshua into the city in a donkey. Dus hier startet Jeshua van de stad binnen. So, op een by ezel. the way, why did he have to enter on a donkey? Waarom moest hij op een ezel de stad binnenkomen? Why not on a horse? Waarom niet op een paard? Do you know about him entering on a donkey? Weet je dus dat door het feit dat hij op een ezel binnenkwam? He determined on what role he will come first. Dat hij daarmee bepaalde in welke rol hij eerst zou. Niet kingly messiah. Niet als de koning. But as zit, the maar als de servant. leidende dienaar. Oké, en dit is belangrijk. Hoeveel van jullie hebben dit nooit eerder gezien? Dus hoeveel van jullie hebben dit nooit eerder gezien? You see, see, that's a That's the rabbi, that's the orthodox, the dus Dat is een rabbijnse schrift Dat komt van de orthodoxen. They're looking for this. En ze, ze kijken hiernaar you see, Christians don't read the Torah. Dus Christenen lezen de Torah niet. And the Orthodox don't read the en de orthodoxen lezen het Nieuwe Testament one niet. One speaks Hebrew. Dus de ene spreekt Hebreeuws. The other one understands only Greek. En de andere verstaan alleen maar Grieks. And then you wonder why we can talk to each other. En dan vraag je, je af waarom we niet met elkaar kunnen spreken? See, so the Torah brings reconciliation. Dus de Torah brengt verzoening. Oké, right, there we go. It says, Matthew 5, 21, verse 5. Dus Matthäus 21, verse It says, tell you the dad of Zion, behold, I king cometh unto you meek, and sitting upon a donkey, and the cold fowl of a donkey. So he did that. Dus dat heeft hij gedaan. All right. You guys enjoying the teaching? Well, ja. Okay, good. Geniet Only two. Genieten jullie van het onderwijs? Yes? Uh, this, uh, she says, you say that the Christians don't read the Torah. Do you mean then Christian Jews? The what? Do you mean Christian Jews when you speak? That, a, it doesn't exist. Christian Jews does not exist. Christian Jordan besta nicht. You're either a Jew or you're a Christian? My brother used to have a conversation. My is Yeah. Yeah. yeah. Huh? But the yeah. point is. Eh, dus die bestaat, maar het punt is, dus het uh, gaat niet alleen om het lezen, maar ook om het uh, toe te passen. Dus de meeste christenen onderwijzen dat de wet afgeschaft is, dat right. de Torah niet meer bestaat. Wat blijft? Ja, dus de meeste leren lezen alles na de Torah. Vanaf de, de geschriften, dus de profeten, de psalmen en zo. Maar de Torah, de eerste vijf boeken, worden meestal achterwege gelaten. Oké, okay. zo so, zegt Mozes. It says Moses went to Egypt in the name of Yahweh. Dus Moses ging naar Egypte in de naam van Yahweh. And Yeshua will come in the name of Yahweh. And Yeshua zal komen in de naam van Yahweh. See, whoops, in Exodus chapter 3, 3, verse 13, 14 and 15. We're not going to read 14. We, I mean 13. We're going ja. to read 13. We're not going to read 13. We're going to read 14. We're going to read 14. We're going to read It says, then Elohim said unto Moses, I am that I am. I asher that It says, and he said, "Thou shalt say unto the children of Israel, I am send me unto you." Right? You got it? You read it? Have you it? Are you reading it? Yeah. If you don't find the verse, you know it's in English. You're not going to get it. Uh -huh. Yeah. Okay. This is going to check how quick you know your Bible. <laughs> this is is controle van hoe goed dat je je Now, in the Book of Revelation, when Messiah is coming back, this is how he said about himself. Dus in het boek Openbaringen zegt uh, Yeshua zelf. Zegt hij over zichzelf? Okay, says I am the Aleph on the Tav. Daar zegt hij, ik ben de Aleph en de Tav. The beginning and the end. De be het begin en het einde. Says Yahweh. Zegt Yahweh. Which is? Die, wat is? Which was? Die was. Which is, which is to come. En die zal komen. El Shaddai. De almachtige. So when he comes back in the clouds, he's not coming with the name Yeshua. Dus als hij terugkomt in de, in de wolken, dan zal hij niet komen met de naam Yeshua. Now he's coming with the name that is above every name. Nu gaat hij komen met de naam die boven elke naam. Is. The Father is going to give him the name. De Vader gaat hem de naam He geven. He comes in the name of the Father. Nu gaat hij komen in de naam van de Vader. The of the Father. Met de autoriteit van de Vader. With the crown that the Father gave him. Met de kroon die de Vader hem gaf. See, Moses had to leave his uh, position of, uh, of royalty in, in Pharaoh's house. Dus Mozes moest zijn positie van... Uh van uh, koninklijkheid achterlaten in het huis van om te leren een, een herder te zijn. And then he became leader of Israel. En dan werd hij de leider of, van Israël. I mean, right dus De Messias verliet de troon hij zat aan de rechterhand van de vader. Make en, himself a servant, a shepherd. Moest zichzelf een dienaar een herder maken. En dan zal hij opnieuw verhoogd worden tot parallel. See, see the parallel? You know, to some people, this may be the most basic teaching, but to so, a Jew, if you can take an Orthodox, for the most people, this can be maybe a very basic onderwijs, zijn, maar als je dit aan een Jood betont, but if you can take an Orthodox, but if you tell them, okay, I'm not going to tell you about Yeshua, you don't want to hear about Yeshua. If you say, okay, I'm not going to tell you about Yeshua, you don't want to hear about Yeshua. Okay, but let's take all the messiahs that have been proclaimed by the Israel. Maar laten we dan de Messias nemen die geproclameerd wordt door Israël. Bar Kokva. Dus Bar Kokva. Zevi. Zevi. Dus Menachem Snirson. Uh, Rabbi Snirson. And let's take those three and La let's take Yeshua. En laten we die drie nemen en laten we Yeshua nemen. Let's open the Torah and the Tanakh. Laten we de Torah en de Tanakh nemen. And let's see which one fulfills more requirements. En laten we zien welke van hen meer uh, uh, uh, ja, voorwaarden vervuld. So, so the dus okay? degene die al de voorwaarden vervult, hij is dan de messias. And I you, if that happens, en ik kan u garanderen als dat gebeurt, de oorlogsrab zeker dan moeten ze allemaal zeggen dat het Yeshua was Because if it's only by the requirements being fulfilled. Dus want als het alleen gaat om de voorwaarden die vervuld zijn. There's no other man who's fulfilling more than Yeshua. Der, is er geen één persoon die het meer, meer vervuld heeft dan Yeshua. See that's what they're looking for. En dat is waar ze naar uitkijken. You understand? And this is very important, okay? En dit is heel belangrijk. All right, there we go. So, what is the name that we talked about that? Now, Moses and in the dus zowel Moses als Yeshua zijn aan de dood ontsnapt in hun kindertijd. So therefore he says in Exodus 115, and I'm not going to read it. You dus, write down the verse you find it later. Dus daar zegt hij in Exodus 115 Ik Ga het niet lezen, schrijf het op en lees het. Uh, Moses is getting ready to die because they were killing the children. Dus Moses die, uh, is klaar om te sterven want ze doden de kinderen. It's the same thing happening with Herod and Yeshua. He wanted to kill all the children under 2 years old. Dus hetzelfde gebeurde met Yeshua, dat toen Herod, al de Herodes al de kinderen wilde doden. How many of you have read that story in Yeshua's life all the time? Hoeveel hebben er dat dat verhaal in Yeshua's leven al zo dik was gelezen. But how many of you have connected it to Moses? Maar hoeveel hebben het verbonden met met Mozes? And that's what I'm trying to do is everything you read, forget about the information. The information is there dus dat is wat ik probeer te doen dus alles wat je leest vergeet de informatie die ik je geef maar alles staat in Gods woord het is de methode de studiemethode die ik gebruik om de dingen met elkaar te verbinden als je die methode volgt Everywhere. dan ga je de Messia in de hele Torah zien in elk woord het right. staat um, next volgende Says Moses was a uh, was a prince and gave up his position. Uh, read that part on top. Yeah. I Already spoke about dus it. Yeah. So I'm Moses not going. was a prince and he gave his position up to become a deacon to be like Jesus, the prince is and a deacon So in in Hebrew speaks about Hebrews eleven twenty speaks about Moses. The dus Hebrew. Een elf uh, spreekt over Moses. And Philippians chapter two verse six speaks about Yeshua. And Filippenze Philippe, uh, twee zes spreekt over Yeshua. Now you don't mind if I just give you the verses and then you go read them later, right? Dus het uh, okay. is oké als ik u de versen geef en dat je ze later leest. So oh, in your taterine. notes, so in your notes you put Moses, Yeshua, right mm. verse here. Right dus verse. in je notities uh, schrijf je Moses, Yeshua. Moses, By the way, Yeshua. I highly recommend you you share this. With your brothers, who are your brothers, sisters Jews or, or Christians, share with them. Dus ik, ik beveel heel sterk aan dat je deelt met je broers en zusters Joden of niet. Joden. You tell your Christian brother, you say, "Hey, prove to me Yeshua is the Messiah from the Old Testament." En je zegt tegen je christenbroer, bewijs mij dat Yeshua de Messias van het Oude Testament is. Only alleen vanuit het Oude Testament. And then you tell the Jew. En dan zeg je aan de Jood. Okay. Prove to me what type of Messiah you're looking for from the Old Testament. De rasma van welk type van Messias waar je naar zoekt vanuit het Oude Testament. These is just you put them to start looking themselves. Dus zo oh, maak je hen alle twee laat je hen leren zelf dingen te zien. How are we go? Now Yeshua and Moses were rejected by their brothers. Zowel Moses als Yeshua werden afgewezen door hun broers. In Exodus 2:13 en Exodus so 2:13 says and when he went out the second day behold two uh, men were of the Hebrews strove together and said unto him who did the wrong wherefore smittest thou your brother and he said who made you a prince and a judge over us intended to kill me yeah. So they tried to kill Yeshua, uh, Moses, so they have to try to kill Yeshua Dus ze probeerde Moses te doden zo moeten ze ook proberen Yeshua te doden. Maar hoeveel keren hebben de het volk van Israël stenen genomen en probeerde te te doden? In up to try to stone and Matthew 27:20 zegt dat de en de en de en de dat ze Barabbas te te doden. En Matthew te doden en te destroy Yeshua. Barabbas first was? De eerste naam, de voornaam van Barabbas was... How many of you do not know? Hoeveel weet, van jullie weten het of weten het niet? Show me your hands. Nobody knows. Barabbas, his Barab first name was Yeshua. De eerste naam, de voornaam van Barabbas was Yeshua. Yeshua Barabbas? Yeshua Barabbas, Which fulfills his, another requirement of the sacrifice. Dat weer een andere voorwaarde van de offers vervult. The day of atonement. De dag van uh, verzoening. You have to have two scapegoats exactly the same. Je moet twee uh, scapegoats, twee bokken hebben die precies hetzelfde zijn. Exactly the same. Precies hetzelfde. So it says Yeshua, son of Joseph. Dus zo zegt het Yeshua, zoon van Joseph. Uh, ah, Yeshua Barabbas. Yeshua Barabbas. Barabbas means bar, Aramaic for son. Dus bar is het Aramaic voor zoon. Abbas, the father. Abbas is de vader. Yeshua de zoon van de vader. Yeshua de zoon van de vader. Yeshua, uh, the suffering servant, zoon van Joseph. Uh, Yeshua de leidende dienaar de zoon van Joseph. Now op Yom Kippur you, you pick one you cast lots. Dus om Yom Kippur dan dan gooi je de dobbelstenen. And then the, the the priest will cast lots for the for one for Azazel. Dus uh, en dan nemen de priesters één steen die voor Azazel. En And de And andere voor Adonai voor so de Lord. So that we cast lots, right? Dus ze gooien uh, doppelsteen. And the one for the Lord always came on the right hand. En diegene de, die voor de Heer was, die kwam altijd in de rechterhand. Now that's very is rechterarm Nu is dat is heel belangrijk, want Yeshua is de rechterarm van. And they de will Heer. grab the lot that said holy to the Lord. En ze namen dan het lot dat zei heilig is de Heer. And they will put it on the between the horns of the scapegoat. En dat na. Uh, de plaats dus tussen de horens van de bok. And the other one they will let go into the wilderness. And the andere stuurden ze de woestijn in. Okay, Barabbas, they let him go. Dus Barabbas liet ze gaan. And Yeshua, he was for the Lord. And Yeshua was voor de Heer. But remember, Kadosha Adonai, holy to Yahweh, right? Kadosha Adonai, heerlijk voor Yahweh. So you still have to put the lot on the top of the head. Dus je moet nog altijd het lot op op Remember when the leaders got upset for the title. Uh, weet je nog wat de le leiders als titel? You see boven? it in Latin, you see it in Hebrew, I mean in Hebrew and in Greek, right? Je ziet in het Hebreeuws en je ziet in Grieks. spell out Yeshua Hanatrim. I Maar als je uh, als je said it in Hebrew and so in English. Yeshua uh, um, Hanatrim, uh, of Nazareth. Dus als je zegt Yeshua van Nazareth and king, de And melech, koning. Oké, okay. okay. Yeshua na tsrim ve melech yahudim. Dus Oké, Yeshua ve Yeshua dus de Yeshua van Nazareth and king of the Jews. And koning van de Joden. Now, if you take every first letter of Yeshua va melech cha na yahudim. Dus als je de eerste letter van elk van die woorden neemt. Amen. I mean. ja, uh, uh, yeah. it says Yord hay vav hay dan zegt het Jood hey, Yahweh. Each Yahweh. first letter. Yeshua, Yod. You ja. see? So that's what he had on top of the stake. Dus dat is wat see? er boven zijn hoofd stond. I got a smile. Ah. Baruch Hashem. Eigenlijk hey, iemand. Hey. Oh, yeah, look at <laughs> They're all happy. All right, good. -a is a fulfillment of our Messiah. Dus al all deze dingen die je ziet in de Torah en in de Brit is een vervulling van de taak van de Messias. Right. Moses his hand and the, and the and the red sea open. Yeshua and Yeshua with his power calms the seas. Dus Mozes strekt zijn hand uit en de rode zee opent zich en Jeshua met zijn kracht laat de wilde zee tot kalmte komen. Exodus 14:21. Dus Exodus 14:21. En in Matthew 8:26. En in 8, 8:26. And he said unto them, Why are you fearful, O you little faith? And he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Now what's really intriguing is there is a commentary. Dus wat heel intrigerend is, is er is een commentaar. See Moses. Stay it goes like this and the red sea goes This dus Moses do this and the Rhodes do that. And then everybody followed Moses. Whoa, he's a servant. And then Vogt I dream Moses. Oh, he's the de deaner. Yeshua comes, the seats, and then the disciple says, Whoa. We must obey him, even the sea obeys him. Dus dan als Yeshua de zee kalmeert dan zeggen de discipelen: "Oh, hij is het, we moeten hem gehoorzamen, want zelfs de zee gehoorzaamt hem." You know in Genesis 1:2 it says the spirit of the Lord hovered over the waters of the je dus dat in Genesis 1:2 zegt dat de geest van de Heer uh, uh, dreef over de Weet je wat de rabbijnen daarover zeggen? Dat het de geest van de Messias was die over de, over de wateren uh, leefde. You see Yeshua walking on top of the water. En dan zien ze Yeshua wandelen <laughs> over het water. You think he's trying to send the message? Denk je dat hij een boodschap probeerde te zetten? Ik was de one die daar in het begin was. De, ik was degene die daar was vanaf het begin. The de, one who the ik ben degene die de zee beheert. Alles wat Yeshua deed had te maken met bewijzen van wie hij was. Leprosy. In the land Israël. In land is het heel belangrijk explain dit In the land Israël. Ja. Right. Dus in het land Israël. Er was nooit iemand die een an was. Was er nooit iemand die een Israëliet was Who got of die genezen werd van melaatziet? Naaman was van Syrië. was van Syrië. En Miriam was in de woestijn. En Miriam was in de woestijn. So there are chapters in Leviticus about de leprosy, but nobody ever got healed. Dus er zijn uh, uh, hoofdstukken over melaatziet, maar niemand was echt ooit daarvan genezen. So the rabbis noemen the Messiah the leper one. Dus de rabbene noemen de de messias de melatse. And they say when when the lepers are healed. En ze zeggen als de melatse genezen. Then that's a, a sign of the messiah. We dan, know messiahs here. Dan is, is dat een teken van de messias. Dan zullen we weten dat de messias hier is. So there's ten lepers. Dus er 10 tien melatse. They come to Yeshua. En die komen naar Yeshua. He heals them. Hij geneest hen. And then he tells them don't say anything. En dan zegt hij ze zeggen right. niets over. Now imagine if you've always been a leper, you can't be inside the city. En dus allez, stel je voor dus dat je een melatse bent en dat je nooit in de stad hebt mogen binnenkomen. You can't go to the Dat je nooit in de tempel to Niemand wil je aanraken. And now you tell you don't say en nu zeg je mij dat ik niks mag zeggen. That was a reverse psychology, you know. Dat was de reverse psychologie. Okay, so now all of a sudden he tells them go present yourself to the priest. Maar dan zegt hij opeens, ga je zelf aan de priesters laten zien. Why did he have to say those words? Waarom moest hij die woorden zeggen? Want als hij u niets zou gezegd hebben. Yeshua, had to tell to go to the temple. Yeshua moest hun zeggen om naar de tempel te gaan. What is written in the Torah, Want dat is wat er in de Torah van Mozes geschreven And staat. En ook het zou een signaal zijn aan de priesters. En het zou ook een teken zijn voor de priesters. Dat de Messias hier. Dat de Messias daar is. De lepers hier. En dat de melaties zijn. Je dat is. That is? Zie je hoe belangrijk dat dat is? Dus als een hele hoop van mijn christenbroers zeggen dat de wet afgeschaft is? If Yeshua didn't keep the Torah, als Yeshua de wet niet of de Torah niet zou would, houden. He hem, his, his dus zou hij zichzelf gedisqualificeerd hebben als de messias? Like, let me give you another example. Is it okay if I get off the topic for a minute? Dus laat mij u nog een voorbeeld geven. Is het oké okay okay. als ik even van het subject afga? John chapter 8. Everybody. John uh, chapter eight. Johannes 8. Okay. Dus in Johannes 8, dat werd in alle gemeenten gepredikt toen ik een kind was. En dan zeggen ze, je ziet zijn genade, de wet heeft afgedaan. Oké, tell them that I need a little help. Dus ik heb hier een beetje help, hulp somebody who can read Leviticus 20, verse 10. Ik heb iemand die Leviticus 12, vers 10 volgt. Leviticus 22, 22. Uh, Leviticus 22, 22. Le uh, I'm sorry, Deuteronomy 22, 22. Deuteronomium. Deuteronomium. Huh? Deuteronomium 22, 22, 22. Yeah. 20, 20, 20. Deuteronomy 17, Deuter verse 6 and 7. I need each, oh, you, all. of yeah. I need you to help me. I need you to help dus me. Okay. Say it again. Which one? Okay, Le, brother. Right, can you take Leviticus 20, 20 dus Leviticus 20, verse 10? Can you help me with Deuteronomy 22, 22? Ja, Deuteronomy 20, 22. Okay. 20, 22, 22. Deuteronomy 17. Ja, Deuteronomy 17. Verse 5 and 6. 6 en 7. Oké, nu. Yes. 2010. Ja. Yeah. Nu, in het boek van John, chapter 8. Dus in het boek Johannes hoofdstuk 8. Ze zeiden, well, you see, hij heeft niet de vrouw, de adulterende vrouw. Dus je ziet, de law is niet veroordeeld. Zie je wel, hij heeft de overspelige vrouw niet veroordeeld. Zie je wel dat de wet afgedaan heeft? Nu, read chapter 8 with me. Lees hoofdstukacht samen mit Said, But Yeshua went to the Mount of Olives. But early in the morning, he came again into the temple. And all the people came to him and sat down and taught them. Verse 3. Verse 3. Then the scribes and the Pharisees brought him a woman caught in adultery. And when they had set her in uh, set her in the midst. verse 4, they said to him, Teacher, This woman was caught in adultery in the very act. Remember that. Tell them, remember. the very They caught her in the act. Dus dat ze betrapt is terwijl ze met de daad bezig was. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what should you do? You, you say. Go ahead, read it. ok, so he was right in 2010 it says that the woman who commits adultery with another man's wife he who commits adultery with his neighbor's wife the adulterer and the adulteress shall surely be put to death what is wrong with the verse dus, in John chapter 4 dus wat is er fout met het vers in Johannes hoofdstuk 4 uh, ja? compare to Leviticus 20 verse dus 10 dus vergelijk dat met Leviticus wat hij juist gelezen heeft yeah. right They were no witnesses. No, no, no. They didn't bring the de, Ze hebben de man niet Ze hebben alleen de vrouw gebracht, niet de man. So the Pharisees break the Torah. Dus de fariseers braken de Torah. See Dus ze hebben niet de overspelige vrouw What en de overspelige says. man gebracht. What says, right? Dus dat is All right. wat de Torah zegt. So verse 5 says now Moses, I'm sorry verse 5 zes dus vijf. dus ze wilden hem uh, testen, ze wilden hem uit dagen. dat ze wilden hem aanklagen. dat ze iets zouden hebben waarmee ze hem konden uh, aanklagen. stond op de grond met zijn vinger, hij dus maar hij deed alsof hij het niet hoorde. now why is it that that was so important? waarom was het zo belangrijk dat Yeshua haar niet oordeelde weet je dat er een Messiaans teken daarin is dat heeft te maken met Mozes Mozes was een rechtvaardige rechter hij renderte de proper oordeel. Hij gaf het juiste oordeel. Dus als ze alleen de vrouw brengen en niet de man. En Mozes zegt je moet de vrouw en de man brengen. Als Yeshua haar schuldig zou bevonden, be, bevonden hebben wat ze was. Hij zou dezelfde type van gegeven hebben. Dan zou hij een verkeerd oordeel geveld hebben. Because they didn't have the witnesses. Want ze hadden de getuigen niet. And they didn't have the adulterer. En ze hadden de overspelige man niet. It was premeditated. Het was vooropgesteld. Uh, voor Vooropgezet. So, so if you sinner, als Yeshua zou gezegd hebben jij ja, zondaar, he would have disqualified himself as the Messiah. Had hij zichzelf als de Messias gedisqualificeerd? The fact that he didn't say anything. Het feit dat hij niets zei, but listen to what he quotes. maar luister naar wat hij citeert. Wil je weten wat hij schreef Sorry? op de grond? Ja, yeah, maar wil je weten wat ik denk dat dat was?